Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen in het binnenland kans op mist. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen droog, vrij zonnig en ongeveer 23 graden. Dit, was... Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Langs de files op dit moment in de Randstad zijn op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... ...tussen Knopend Eemnes en Afrit Bunschoten, 6 kilometer lang. A2 Utrecht richting Den Bosch, daar was een ernstige heden vandaag. Tussen Beest en Knopendel staat nu nog 5 kilometer daarom. De verbindingswegen naar de A15 zijn in beide richtingen nog steeds dicht. A4 Amsterdam Den Haag tussen Roelofaar en en rijndijk 4 kilometer. A12 Den Haag richting Arnhem bij Bunnik, 6 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Spaanse Polderen en knopend 4, A27 Utrecht richting Gorkum tussen knooppunt Everdingen en Lexmond 5 km. A27 Utrecht richting Beda bij de brug bij Gorkum 4. En de N57 Rotterdam richting Oudorp tussen de aansluiting met de A15 en Hellevoetsluis 6 km. Tot zover de verkeersinformatie. Bent u al BN'er? Nee?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 Zandvoort heeft het. Zandvoort en jij beleeft het. Zombies. Zon, zon, zee, zee Zandvoort, onze zomerhits. Dit is de zomer van ZFM, met nu, het weekend in. En is een De Toluca van Toluca is gespecialiseerd in de operatie van pero también se fabrican por un fin de pequeñas empresas familiares en varias partes del país hay una variedad de prestaciones del rojo llamado así, busco la mosca en el y ya ya hola ya, supermercado de la bancos por aquí let's get Spanish hola supermercado de la bancos por aquí let's get Spanish get Spanish get Spanish pren, pren, el o no pren, pren, hola sí. La di di di, het is Ik geen bingo. Ik krijg niks, ik zeg no tengo. Bitch nico, joh no quiero. met mensen schitter. Hier hele spanse truc, dones taar mi dinero. Ben afnoetjes en tot ziens. Vertelende noemt kan nooit frinds. Losgezette chitos, dones taar genietos. Oh.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 los resalejitos, donde está gemitos oh. Costa del Sos Los resalejitos Donde está gemitos oh. Costa del Sos Hola supermercado de la bancos por aquí Let's get Spanish Get Spanish Get Spanish La Supermercado de la Banco Spora Keep, let's get spared. get Spanish gets fanshoned, his fanshoned, or La Supermercado de la Banco Spora Keep, let's get spared. get Spanish gets fanshoned, his fanshoned, hola Supermercado de la Banco Spora Keep, let's get spared. Spanish. get Spanish gets fanshoned, his fanshoned. Yes, this is Harold Fred really about you, they use this to know on his staging around town. Make this nice and music, let's go crazy Ja, inderdaad, het is Cat Spanish Van de uh, jeugd van tegenwoordig, je weet zelf Even mijn trompet op, uh, op berg hoor Wacht even, zo, die is weg Ja, dat kan ik toch goed, het trompet spelen ja, ja, dat is echt bijzonder Overdrijven is ook een vak, Karim? Dat weet ik, dat weet ik En uh, daar ben ik heel goed in in dat vak dus Net als interview is ook een vak En jij hebt ook een vak eigenlijk, hè? Dat is autocourier spelen, Juri Spelen? Ja, zijn Zijn Het autocourier zijn, hoe bevalt dat? Want die doet het nou al uh, denk ik bijna een half jaar? Ja, vanaf februari. Nou, half jaar ongeveer nu. Ja. Hoe bevalt? Prima. Heb je al uh, grote uitslagen gereden? nou ja, het is mijn eerste jaar en het gaat eigenlijk steeds beter. Maar je rijdt nog steeds een beetje in de middenmoot? Uh, ja, naar de middenmoot richting zeg maar de subtop En ja, nou, dat is best wel knap rond, vind ik eigenlijk. De snelheid zit er rond plek 5. Dat is wel vijf. Ja. Dat is uh, netjes. En top, zeg maar, uh, Top 5. Ja. Mm -hmm. En het leukste race dat nu toe was? Ja, in de Dag. Op Zandvoort? Ja, op Zandvoort samen met een andere jongen. Mm -hmm. En uh, wat was er zo leuk aan? Ja, ik had een uh, beetje een slechte start. En ik startte 9e en dan lig je in één keer 18e. Mm -hmm. En toen uh, ging het na drie rondjes, lag ik 9e. Zo? Ging steeds beter. Alleen toen was het gat na de nummer 8, was 15 seconden. Mm -hmm. En een uh, maat van me die uh, ook in de cup rijdt. We reden met z'n tweeën eigenlijk de hele race uit mm -hmm. En het was echt iedere bocht uh, lag die voor Dan weer ik, dan weer uh, Melvin, dan weer ik Dan weer Melvin, dan weer ik en dat was gewoon echt helemaal geweldig Ik ging dus afgelopen week naar Silverstone hè? Daar reed ik gemiddeld uh, over elk rondje 49 seconden 49? Ja, en daar was, dat was ik de snelste mee Is dat snel? Hoe, hoe snel rijd je ik eerlijk zijn? Ja, je Mag heel eerlijk zijn? Ja, ik ben benieuwd hoe snel je op, op, gemiddeld op Silverstone rijdt met en dan de... niet het ski in Engeland en gewoon... Uh, ja, met de kartjes van nu rijd ik er 39 mee. O, dat is 10 seconden onder mij. Ja. Oké, okay, want de snelste die reed ook weer mijn heat mee. En uh, die, uh, die kwam ik ook best wel dichtbij. Ik heb evenveel rond rondjes als hem gereden. Vind ik best wel knap voor mezelf. Maar ja, dat weer zo. Oefening baart kun je veel rijden en... Uh... Je moet durven, denk ik. ik uh, de vorige keer durfde ik niet echt. Dus toen had ik vooral veel mijn voet op de rem en op het gas. Maar afgelopen woensdag, nee het was dinsdag trouwens op mijn hoofd Toen bleef ik maar gaan Ja En heb jij dat ook dat je dan als je iemand inhaalt zo'n kick krijgt? van oh chill ik heb iemand ingehaald Of ja, is het redelijk normaal? Het dat geeft wel een kick ja als je Want uh, ik, ik moest mijn nichtje inhalen en die ging heel slim op zilverstal is dus niet zo breed midden op de baan rijden Dus dan kan je heel er niet links als er een bocht aankomt, komt ja. dicht achterrijden en dan duw je er een stukje door Dat deed ik dus ook na drie rondjes ja. En dan niet als een of andere ongelijk projectiel gewoon niet remmen, maar gewoon rustig achter Ja, rijden. ik heb er niet geduwd. Ik, ik remde en toen... Ik remde later, laat ik daarop houden. Ja. Ik vond het moet het toch? Van, ja, volgens mij wel. Um, wat vind jij nou... Jij, jij had net echt een uitgesproken mening over de jeugd van tegenwoordig. Ja. Wat is er nou mis mee? Nou, de jeugd van tegenwoordig is niks mis mee, maar ik vind dat nummer Get Spanish gewoon... Slecht. Maar ik weet niks. Ola Supermercado. Ja, precies. Hele Banco Ja. Ja, kijk, weet je wel, ik ook heel goed aan mijn hoofd ken? Ga ik gaat het niet draaien hoor, maar morgen ben ik rijk. Morgen is die toekomst. toekomst die ken ik echt helemaal niet zingen. Ja, ik ook. En waar ik naar toe verlang, dat is ook iets anders, is de Summer of '69. Gewoon mooi zomer weer en zo. Oh, ik denk dat ik naar de. Ik ga een leuk bruggetje maken, zie ik opeens in mijn playlist. Zullen we gaan luisteren naar Brian Adams met de uh, Summer of '69? Waarom niet? En we hè? hopen echt gewoon dat dit weer gewoon nog de rest van de vakantie blijft iets, iets warmer. Maar we het over, uh, iets over een kwartiertje van Piet Boudersma, de enige echte. En uh, jij kent hem zo, hè? Kees. Kees Paulusma, en die, uh, ja, zijn café was toch laatst in de fik gegaan? Yup. En is hij weer open? Dat yep. doen ze dat al snel, hè, met het regen? Ja, dat doen ze snel, ja. Nou, laten we maar eerst gaan luisteren naar The Summer of 69. En dan uh, gaan we luisteren naar uh, Piet Paulusma en kijken wat hij uh, voor ons in pet hebt qua, qua weer. Uh, we gaan zeker vragen hoe het winterweer wordt. En waarom ik dat vraag, dat, uh, dat heeft dan weer iets met kerst te maken. Onstraks. Onstraks, inderdaad. I can't first Jack, when we get back booty bigger way, like she on the fly a I got some Tight jeans tattooed, cause I rock Half out. Gang the money, open up, yeah.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 off for the Ja, Everyday I'm Shuffling <laughs> Zoals wij het uh, nummer van de LMNVO al hebben omgedoopt, Het Party Rock Anthem um, Ja, we hebben wel heel heugelijk nieuws uh, net doorgekregen Dat dat ik namelijk een interview hebben met Sangerines Ja, toch wel de... Van, ja, hey Marloes, zijn grootste hit Ja, we we met jou en de Romana nou op de scooter Met wie? Romana op de scooter Romana op de scooter Kennen we die nog niet? Die ken ik nog niet, nee Dan, Dan gaan we die niet. zo wel even draaien de Romana op de scooter Ja Wil ik ook graag hebben uh, Ik heb heel heugelijk nieuws um, ik ben natuurlijk wel een uh, redelijk autoritair figuur. Ja, maar... Oh ja, dames en heren, Martin en ze ook eventjes. Even applausje doen maar even zo. Ja. Speciaal helemaal uit Heemstede aangekomen. Verkeerde bus genomen. Verkeerde bus genomen. Verkeerd uitgestapt. De trein laten verongelukken. Nee, dat was jouw idee. Oh, dat is je. Sst. Nu weet iedereen het. Maar in ieder geval... Um, waar waren we over? Oh ja, ik heb, uh, ik heb natuurlijk veel autoriteit. En uh, daarom hebben we... Uh, heb ik echt groot, leuk nieuws Voor mijzelf ook heel groot, leuk nieuws nou, Alleen zeker weer voor jezelf, hè eigen, <laughs> eigen, eigen dunk Dat is wel een beetje het geval, ja Nee, uh, dat dacht dat wel. ik word uh, Vader oh. <laughs> Nee, ik word geen vader Dat kan ook niet met mijn vaste sidekick Natuurlijk Niels, die er nu niet is Mis je hem al een beetje? Ja, ik mis hem echt De kijkers ook waarschijnlijk De luisteraars, want we hebben geen kijkers, hè Het is een oeh, oeh. Oeh, oeh. Oh ja, want je geen webcam? Nee, daar hangt nog geen web, we hebben binnenkort al, als het goed is, een webcam hier ergens dus Dat kun je ook op, uh, op Tele of op, op TextTV, kun je ons ook zien Maar waar ik was, um, ik ga uh, mijn eigen elf gaan trainen De B3 Word ik eigenlijk trainer en coach? dat vind ik toch wel echt flauwtje uh... waard, Karim Ja, en ik heb er dus eigenlijk de halve nacht niet van geslapen, omdat ik aan het denken was van Ja, hoe ga ik ze nou laten spelen, hoe ga ik ze laten trainen en zo. Dat heb je de selectie al uh, neergezet? Ja, gezet? en ik ben erg blij met de selectie Want ik heb een selectie van 19 man nou ja, ik, ik hè? Waarvan drie mensen komen. Waarschijnlijk, even, het is Allianz. die die zelf nooit zou doen, doen maar dan Nee, nee, nee, dat heb ik al beloofd. Ik ga niet, het uh, is voetbal, geen marathon uh, training. Ik zie dat iemand iets hebt klaargezet. Ja. Zal even luisteren. Oh. Alsjeblieft. <lacht> ik ben de scooter, de scooter Het is wel heel te pas dat ik hier <lacht> rijdt opeens meteen iemand met de scooter weg. Eh, Kriem, kan je iets. Heerlijk nummers, hè. Oh. Zangerinus met zijn nieuwe hit. Ja, het is echt een uh, cultfiguur aan het worden, zanger Zerinus. Ja. Ik vraag me oh, is dit niks voor het zongfestival. Sorry. Nee, maar even serieus. Iedereen. Hij is zelfs in Amerika al een hit aan het worden met dit nummer. In Amerika? In Amerika staat hij al op websites en waar de sterren zoals Rio en Snoop Dogg op reageren op zijn filmpjes. En iedereen vindt hem leuk, ook al verstaan ze er geen hol van. Dat is toch het nut van het songfestival de afgelopen. Ja, dat was wel. De beat maakte het, hè? De beat maakte, de sfeer en hoe leuker het is, hoe zwingerder. Ja, ja, ik ik moet ook een jongen, beetje jongen, een uitstraling jongen. hebben. Ja, maar kijk, die Romana heeft een uitstraling. <laughs> <ik> <laughs> <laughs> mooi grap, mooi grap. Rien, we zullen wel ja, aardig ik, tegen je doen, hoor. Ja, ja, jongen, jongen jongen. Dat doen we maar. maar het lijkt mij persoonlijk. Oeh, een... Oeh. Het lijkt me persoonlijk ik een... Ik een, heb, een, heb, hele, een hele goede set als we naar het zo'n sturen. Zult zo aan me vragen? Ja, of je ervoor in. Is. Gelukkig is het opgehouden. <laughs> <laughs> <laughs> even voor iedereen. Als je even lachen, naar een liedje gaan of ofzo. Als je okay. wil lachen op de zaterdag of op de vrijdagavond moet je heel even eens kijken naar. De, naar de Kering, ik zeg nu wel even kloks. Ja, ik zeg ook klok. Wil ik even opnieuw mijn mp3 fixen? Ja, wat is dat nou? Ja, er ging even iets fout, jongens. Wil je erover praten? Nou, ik wil wel. Komt door het gemis van. Maar ik wil nu wel. Echt kloks. Ja, ik snap dat je kloks wel. Maar ik vind Echt kloks, weet je wel? Ga ook zeggen dat kloks. Kloks, kloks. Zo'n mooi nummer, jongens. Ja, dat is wel. En Als ik ook op de kloks kijk, dan is het bijna half zeven en we hebben bijna piep alles gemaakt. Dus we moeten opschieten met het nummer. Met kloks, ja. Want als we niet op de kloks kijken, dan vergeten we de tijd. Nou Karim, we vergeten sowieso de Prachtig tijd nu we mee. samen praten zijn, dus zet het maar aan. Karim. Ja, ja ik ga hem aanzetten, sorry. Co-play met kloks. Hé hey Marloes, ik wil met je onder de... K onder de kloks wil ik je? Ik wil Marloes onder de kloks hebben, kan dat? Ik wil, ik ben echt benieuwd hoe Marloes is. Ja, het was Cox van Coldplay, uh, natuurlijk het, uh, het beste nummer ooit door hen gemaakt Net als Viva La Vida, Fix You, Every Teardrop Up is a waterfall, Major Minus, Speed Of Sound En What If, Ja, En de Scientist natuurlijk Maar in ieder geval, we gaan heel even snel nog, uh, luisteren aan uh, een uh, ander nummertje um, Dat gaat worden, uh, deze, ja En uh, daar gaan we nu naar Hebben We hebben zometeen Piet Palsman aan het telefoon to uh heart -huh. En wij gaan even de muziek changen voor de enige echte Piet Paulusma, ben je daar? Ja, ik ben er. goedenavond. Een hele goedenavond, Piet. Ja, we hebben natuurlijk al een paar keer een uitzending gehad. Ja. Hoe maak je het? Het gaat goed met mij. Het is een drukke tijd, die zomermaanden. Zeker met het weer. Ja, zeker met het weer, want het is eigenlijk best wel een hele moeilijke zomer. Het wil gewoon niet. Wat wij met z'n allen graag willen is een, uh -huh. is een periode met lekker warm en vast zomerweer. En het is los, uh, een losse zomer, zeg maar, heel moeilijk ook. Want dan is het weer een storing met dit soort buien, dan die, dat soort buien. En dan is het weer een uh, storm. En, maar over het algemeen uh -huh. is het niet echt koud Nee, het is, uh, is erg raar weer, om het zo maar te zeggen. Want uh, het ene moment uh, schijnt de zon. En uh, bijvoorbeeld nu, uh, net scheen de zon nog volop. En nu is het al helemaal uh, bewolkt hier in Zandtop, bijvoorbeeld. Ja. Um, en wat is dat eigenlijk? Want het is eigenlijk dit jaar voor het eerst. Nou ja, we zien de afgelopen jaren wel een ontwikkeling. Als ik van 2005 de zomers op een mm -hmm. rijtje zet, dan is het uh, toch wel dat de ontwikkeling is dat die zomers gemiddeld wel aan de droge mm -hmm. kant zijn. Hoewel ik dat bij deze zomer betwijfel. Uh, is er nog maar één zomer geweest die, uh, die, wat, uh, die eigenlijk aan de droge kant was, ja. dan op de nat. En je ziet de afgelopen jaren heel veel dat het. Uh, gaat nou, toch, die zomerperiode wat te lijden heeft, die zomerperiode met die vakantieperiode, dat af en toe gewoon uh, dat wisselvallige weer is met zware buien. En dat is de trend die er de afgelopen jaren is ingeslopen en uh, die heeft het dit jaar wel heel lang volgehouden. En heeft het te maken met de klimaatopwarming of niet? Ja, nee, ja goed, als je het over klimaatopwarming hebt, past dit er wel in dit soort zomers. Want we hebben natuurlijk een extreem droog voorjaar hmm. gehad. extreem zonnig voorjaar. Een warm voorjaar. Ja, en dan gaat zo'n stroming eens een keer om. En als die omgaat, dan, dan blijft het eerst zo. En dan kan die pas halverwege eind augustus weer eens omslaan. Dus dan, dat, dat, ja, het past er wel in. Dat zijn allemaal extreme de afgelopen tijden. Ja. Um, Heeft het ook te maken dat de seizoenen gaan veranderen? Dus de zomer wordt herfst. Uh... Ja. Dat zijn mensen ook al zeggen, maar ik ga vandaag in het voorjaar voor, voor, voor vakantie nemen, want dat is veel beter. Mm -hmm. En dat was de afgelopen jaar ook zo. Ja, mm, nou, ik denk het niet. Ik denk niet dat het seizoenen gaan veranderen, dat de zomer in de plaats van het voorjaar komt. Mm -hmm. Ik denk wel dat de zomers uh, gewoon gemiddeld wel warmer worden, gemiddeld ook nat zullen zijn. Ja. En dat er de, de, de, de binnenkort ook vast weer een zomer zoals 2005 met een enorme hittegolf. Dus... Uh, de extreme gaan gewoon door. En dus heb je dan ook extreem wisselvallige dus perioden. En die komen op dit moment wat meer voor je. Um, uh, ja, uh, maar heeft het dan ook te maken dat we misschien... Een, een, uh, bijvoorbeeld wel weer een extreme winter krijgen? Ja, ik uh, troep laat zien met die zijn piet... ...we krijgen een verschrikkelijk koude winter. Maar ik vind daar geen verband in zitten. Want uh, er, er wordt ook wel gezegd... ...bij een mooie zomer krijg je een koude winter. Maar dat gebeurt ook niet. Dus ik, ik zie niet zo in dat... dat direct het verband in zit mm -hmm. uh, de winter wil ik het ook nog niet over hebben want de zomer is nog niet om en uh, de winter daar ga ik het, nou in september die mm -hmm. de eerste poging doen in, en in, in de komt de, de, de, de tweede poging mm -hmm. en dan moet het uh, geleidelijk aan wel kunnen lukken maar het is um, om een winterverwachting te maken maar het is me nu nog net even wat te voegen. ik wil even zien wat, hoe augustus en september het verder doen eh, en qua herfst, wat denk jij daarvan? Ja, ja, ik denk, als je het mij vraagt, dan heb ik wel even nagekeken, dan kan september nog wel eens een uh, hele leuke zomermaand worden. Dus dat zou een mooie nazomermaand kunnen worden. En dan krijgen we in, in oktober eens dus een keer, echt de herfst, met dus een paar 1 uh, of twee uh, stormen. En dan moeten we daar maar nemen aan wachten. Maar die, die stormen hebben we vooral ook al nu gehad, voor mijn gevoel. Ja, we hebben afgelopen zomer toch uh, een paar keer een stormweer gehad. Ik heb er zelfs één keer middenin gestaan uh, bij uh, Stellendam. Mm -hmm. En dat was, uh, dan is het ontzettend druig. En dan denk je dat het, dat het gewoon oktober of november is. Maar dan is het gewoon nog uh, juli. Maar ja. bijvoorbeeld ook uh, gisteren Pukkelpop in uh, België? Dat ja, vreselijk dat weer. Ook, uh, ja, dat heeft te maken met de zware onweersbuien. Mm -hmm. En uh, die ontstaan in, met, met dit weertype wat we gisteren hadden. En dan zie je toch dat die extremen steeds, die buien steeds extremer worden. Mm -hmm. En dat is het punt, die buien worden steeds extremer, passend binnen de opwarming van de aarde, passend binnen de gevolgen ervan. Eh, ja, want er valt eigenlijk vrij weinig aan te doen natuurlijk ook, hè? Het is er opeens. Nee, natuurlijk natuurgeweld kun je niet op. dus dat je, je kan hooguit aangeven dat ze eraan komen. En het heb, ik, ik heb uh, twee dagen geleden al ge, gewaarschuwd voor buien met, met, met wateroverlast, overlaat, mis, mm -hmm. zware windstoten en hagel. En ga maar door. Maar dat is ook het enige wat je kan doen. Want wij hebben de afgelopen paar jaar, of vooral de afgelopen twee, drie jaar, hebben, ook voor Nederland, als we het nog even over de winter hebben, een extreme winter eigenlijk, voor ons gevoel. Ja, maar die winters die zijn wel extreem, maar die hebben geen afstedentocht opgeleverd. Dus dan is het, is het wel koud, maar het is niet dat je zegt van... Mm -hmm. Uh, het was vooral extreem vanwege gladheid en dus sneeuw en zo. Mm -hmm. En dat maakt de winters ook extreem, ja. Maar ja, denk je, Elfstedentocht zou toch wel een keertje leuk zijn om dat mee te maken natuurlijk. Ja hoor, die Elfstedentocht komt ook nog wel. Ja? Ja, daar zit ik niet over in. Um, we, gaan het niet, we gaan echt nog wel meemaken dat er een Elfstedentocht komt binnenkort. Uh, ik, dat, uh -huh. dat, dat, kan je niet missen. Um, ik had net een, een stukje over het plaatsen Oudurga, van, Ja, uh, Ouderga. Dat ligt in Friesland, maar wij hebben hier al een, een tijdje over nalopen, denk ik. Waar ligt dat precies? Nou, er zijn verschillende oudergaas. Eentje bij Drachten in de buurt, nu ben je in de buurt van Sneek. Dus uh, uh, zeg maar welk het is. Ja, er so, was een uh, oefenwedstrijd tussen Telstra en het Turkse uh, kaisim Alleen, we hebben het een beetje opge opgezocht. En ja, we kwamen ook eigenlijk een beetje op hetzelfde als, uh, als jij nu net hebt. Uh, dat, dat er twee, ouder, ouder, twee oudergaas zijn. Ja, ik denk dat het die bij Drachten is. Die bij Drachten. Oké. Okay. Ja. Um, we hadden ook net ook een uh, leuk sms'je uh, van iemand die ik ja, denk ik, wel heel goed kent. Uh, namelijk uh, je zoon. Een uh, collega hier bij de radio die, die kent hem, uh, omdat hij ook reeds op het circuit in wordt. Um, wij moesten je nog de groeten van hem doen. Ah, nou, doe lekker de groeten terug en uh, twitter even naar hem. Hij is mee vanavond. Moet je mee, Annelijn? <laughs> um, wat het wel aan de lijn? Doe maar, ja. doe maar. Dan moet ik even naar de auto. Is goed. Dan ga ik even kijken of ik Kees kan, uh, kan uh, opsnoren. Uh, dus dat vind ik wel handig. Dan ga ik zo meteen even door met het. Uh... Weg oversteken. Ja, met jullie kennen elkaar van het, uh, van het lezen, hè? Ja, dat klopt, ja. Jullie zijn uh, aan het lezen. Nou, kijk, hier heb je hem. Hey Kees. Hey Kees, met Juri. Dag Juri. Hoe is het, mij, jongen? Goed, en met jou? Ja, prima. Hoe is het weer daar? Ja, hier is prima en daar is Zandvoort. Ja, het kan beter, maar uh, nou, het ziet er wel redelijk goed uit nu. Ja, ik ben mijn vader mee voor opnames en het uh, is Ja, nou, ze hebben het erover dat het morgen 30 graden wordt hier, dus uh, je weet waar jij moet komen, hè? Ja, ik sta morgen lekker op het vliegtuig naar uh, Turkije, dus... Uh... Ook goed, ook goed. En uh, hoe zijn de plannen nog voor dit jaar met racen, of voor volgend jaar? Uh, misschien de finale racen, maar dan moet ik nog even kijken hoe en wat. En uh, ja, voor de rest uh, wat tests gaan rijden voor volgend jaar. Uh, zouden we je vader misschien nog één keer aan de telefoon mogen krijgen? Als afsluiter. Ja, hij zit naast me. Komt hij aan. Is goed. Doei, kees. Hoi Jullie. Ja, nou jongens, jullie hebben morgen een stranddag. Weet je dat wel? Ja, dat, dat, dat hoor ik ook net tussendoor. Wat, wat, wat, wat voor weer wordt dat morgen, Piet? Morgen wordt het lekker warm. Uh, 23 graden. 3, oh... Veel zon, later in de middag wel wat meer bewolking. Dus, ja, dat is nou weer jammer. Een, een warme avond, goed voor de barbecue. Een, een ochtend en middag voor het strand. Mm -hmm. Het wordt een lekkere zomerdag. Oké, okay, en uh, zondag misschien nog? Ja, zondag nog wat warmer. 25 graden, oh. 24, 25. Maar dan hebben we later op de dag toch wel uh, bij. Oké, okay, Piet, mogen we weer hartelijk bedanken. En dan uh, sluit we af met uh, Opmon. Opmon en een uh, lekkere zomerdag. Dankjewel, hetzelfde voor jou. Oké, okay. tot ziens. Gaan we nu luisteren naar Imagine van John Legend? Als het goed is. Van John, John Legend. <laughs> Waarom maak ik nou altijd die fout? Kan iemand mij dat vertellen? En nu maak ik ook de fout dat hij het gewoon niet doet. Ik ga nu naar de Niemand, want we zijn nog live in de uitzending. Alleen er is iets mis. Maar wat weet ik niet. Even kijken hoor. Oh, oh, oh. Het gaat wel eens een keertje. Niemand wil wil niet meewerken. Niemand wil we. Martin, dit is weer jouw schuld. Jij bent erin. Ja, als ik, ik er ben, ben en... dan ben ik dit soort. We gaan nog één keer proberen. Nou, doe dat. het. Hé? He? Dan doen we dan een ander nummer erin. Ja, we doen even een ander nummer inderdaad. Dit, uh, dit gaat niet werken. lekker pech. Dan uh, gaan wij uh, even luisteren naar... Wacht, nee, Martin. Nee. We gaan naar de Danny Vera. Danny Vera heeft ook een uh, afgelopen seizoen in de uitzending gehad. En uh, uh. Die had het nummer Tomorrow Will Be Mine. En dat, daar gaan we nu naar luisteren.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 my Once again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 Ja, dit was natuurlijk Closer van Nioh en daarvoor de uh, uh, Danny Furrier met Tomorrow Will Be Mine. En uh, we zijn nu uh, Mark van ook aan het bellen, als het goed is. Het lukt niet. Maar, um, dan gaan we nog heel snel even uh, muziek draaien en uh, dan fix ik het wel eventjes. Um, we gaan even naar de Weekend Hit, dat is Ben Sanders met All Over. En uh, ja, het is een nieuwe hit van, uh, van de, de, de, de Legend uit The Voice of Holland. En The Voice of Holland begint natuurlijk uh, binnenkort weer, ben jij fan van uh, Ben? Van Ben. Um, ik nee, ben, maar ik heb thuis iemand zitten die is er heel erg fan van. Ik ben fan van Ben. Dus ja, dat vind ik zo zes... lekker. Ja, jij bent fan van Ben. Iedereen is fan van Ben. Ik ben ook fan van Ben. Dan gaan we nu luisteren naar Ben. It's all all Ja, alles is over. Als het aan, uh, aan onze grote vriend uh, Ben Sanders neemt, ligt. En als het goed is, hebben we aan de andere kant hebben we een hele grote vriend ook aan de telefoon hangen. Dat is uh, Mark van Rijswijk. Ja, goedenavond. Een hele goede avond, Mark. Goedenavond. En uh, we gaan even heel goed luisteren, meteen, want herken jij dit nummer? Ja, tuurlijk. Ga ik ook. Gaan we je daarop interviewen en daarna hebben we Paul Simon met de uh, You Can Call... Of, jij, uh, yeah, You Can Call Me. Ja, hier kom je al. Kijk. We hebben speciale pakket voor jou, voor jou geregeld. Heel goed, heel goed. Kijk, hoe, hoe gaat het met jou? Ja, prima. Ik, ik, ik heb weer zin in het voetbalweekend. En uh, mm -hmm. de kochter is gezond. Dus uh, ik ben zeer tevreden. Ja, want um, PSV heeft, uh, heeft dit uh, afgelopen week een slag geslagen op de transfermarkt natuurlijk. Met de uh, titon in de Rijk. Klopt. Uh, denk jij dat dit wel weer gaat helpen? Want uh, de rest van aankopen uh, liet het een beetje afweten de afgelopen paar dagen. De afgelopen ja, paar weken. Mertens, uh, ik, heb, ik was bij TSV-RKC, dat was Mertens wel heel erg goed, maar goed, die is nu weer gelanceerd. Mm -hmm. ik, ik denk ook nog steeds dat Trotman en Wijnaldon ook hele goede aankopen zijn. Maar goed, het probleem van TSV ligt niet zozeer op die posities, daar lachen ze mm -hmm. ook niet. Ze hebben geen spits, dat is een groot probleem, en ze missen nog steeds een echt hele goede verdediger. Ik denk ook niet dat de Rijk uh, dat probleem direct voor ze oplost. Wij Rijk is een goede verdediger, mm -hmm. maar niet zo, het niveau is dat TSV zoekt. Uh, maar goed, ze, ze moeten een spits hebben. Dat is toch echt het belangrijkste. En ja. zolang ze die niet hebben, hebben ze een probleem. En het rare is natuurlijk dat uh, Titon gehuurd is van, uh, van Rode JC. Ja, het is een wat rare constructie. Ja. Uh, gehuurd met optie tot koop. Sommigen zeggen ook met koopverplichting. Dat PSV hem mm -hmm. zo gaat kopen. Uh, daar lijkt het toch ook wel op. Uh, dat PSV dan rond de 3 miljoen voor hem mm -hmm. gaat betalen. Uh, en dat zou dan weer te maken hebben met het feit dat PSV nu weer wat meer kan besteden ook. Mm -hmm aan de spits, en dat ze dan volgend jaar pas duurt die nu voor die ton om te betalen. Dus het is wat ingewikkelde constructie, maar de conclusie is hij staat nu voor PSV en zal de komende jaren voor PSV spelen. Oké, okay. maar dat, ja, ik, toen ik het lastig dacht, echt van, hoe, hoe doe je dit? Um, ja, het is wat raar, het is wat raar constructie, maar goed, is, je hebt nu ook die verhalen van spelers die als een kraammachinist op de loonlijst staan, <laughs> omdat het weer cao-technisch handig is. Bij de Graafschap en, uh, en uh, Vitesse is dat, hè? Vitesse, precies. Maar jij, maar wat, uh, bij jan, jan Ari van Heijden, wat wordt dat? Een kraanmachinist en... Uh. Ja, van nou, de Heijden zal wel gewoon normaal wat voetballer zijn, okay. het gaat meer om wat amateurspelers. Maar dat is wel een goede aankoop voor Vitor. Ja, een zeer goede aankoop. En, uh, de, uh, niet verlies dat Ajax eigenlijk ook wel in hem zat zitten om een stap te zetten naar het eerste, maar goed, dat heeft hij net niet gered. Uh -huh. Ook omdat hij bijvoorbeeld de concurrentie heeft van Theo Jansen natuurlijk op die positie. Ja. Uh, maar goed, ja, Vitesse is natuurlijk wel een, een goede stap, met BNC vond hem ook altijd een van de betere spelers, om als zij dat te degradeerden. Ja, dus, uh, een goede aankoop voor Vitesse. Ja, en Ajax die, uh, die heeft toch wel wat moeite met een keeper contracteren, en met een spits. Klopt, die keeper dat, die zou dan silver moeten worden, mm -hmm. maar goed, NEC wil zo'n 6 miljoen, Ajax wil maximaal zo'n 3 miljoen betalen, dus dat is wel een vrij groot gat om ja. wat nog rond te krijgen. Gentenaar, daarvan zegt VVV weer, we willen alleen als die uh, laten gaan als ze echt de absolute hoofdprijs betalen. Mm -hmm. Nou, zal dat geen 6 miljoen zijn, maar waarschijnlijk ook wel meer dan Ajax wil. Ja. Maar ik heb sowieso gezegd, nu we spelen ze die weekend tegen VVV, Dus alles rond Gentenaar doen we sowieso pas na het weekend. Mm -hmm. uh, ik denk dat ze nog één bod uit gaan brengen op uh, Nou, uh, Hoeveel dat zal zijn we weten, zijn maar laten we zeggen rond 4 miljoen. Ja. Is dat genoeg? Nou, dan is dat rond. Is dat niet genoeg? Dan zullen ze dus, denk ik nog een keer terugkomen voor uh, of Gent en of misschien dat we dan wel toch overstappen op Babels bijvoorbeeld. Babel, ja, Babels zou ook een goede op zijn, natuurlijk. Ja. Um, en een spits dan, want uh, je hoort wel de afgelopen tijd dat Frank de nog wel eigenlijk een spits erbij wil, maar ook weer niet. Ja, ze zoeken eigenlijk nog een spits, want we hebben Sigurdsson en Sien uh, de Jong die daar dan zou kunnen spelen. iedereen is zoek naar een spits. Ik bedoel, NEC heeft nog geen spits. Uh, we hadden natuurlijk een ander niveau. Feyenoord zoekt nog steeds een spits ja. dat zou die Q13 kunnen worden. ...die eerst naar Twente leek te gaan, toen bij Manchester City bleef. En dan ziet het eruit dat Feyenoord hem kan gaan huren. Daar zijn ze vrij dichtbij ook, dat die alsnog dan naar Nederland gaat komen. En dan heb je, nou, PC is op zoek naar Spits, AX is op zoek naar Spits. Ja, en dan is de vraag, hoeveel heb je er voor Ik bedoel, er lopen er genoeg rond in Nederland. Je kan ook pas Dost of Mataps ophalen, bijvoorbeeld. Ja, ik snap niet waarom eigenlijk niet dat Fennigor of denkt. Het is toch een andere Spits als ziektes? dan. Ja het is wel precies, want een bepaald tiester dat je zegt van nou goed, het staat 0-0, we moeten alles of niet gaan spelen. Lange spits erbij, hoge vallen ja. en uh, we gaan ervoor. Uh, dat kan, hij, hij heeft nu al een tijdje met 20, dus hij zal ongetwijfeld fit zijn. Uh, ja, het, het lijkt mij inderdaad absoluut geen slechte optie. Zelfs voor PSV had natuurlijk Koevermans, dat was ook een bepaald ja. tiester wat, uh, wat je altijd kan brengen als het niet loopt. En die maakt zijn doelpunten wel. Ik denk dat als je vennig gewoon een spil ergens al is eens een heel seizoen. Dan maakt hij ook een rond 15 doelpunten. Ja. Uh, Feyenoord gesproken, Feyenoord gaat wel erg goed, Onverwacht. Ja, ik, ja, ik, ja, ik, ja wel onverwacht. Dan moet ik wel zeggen. Excelsior is tot nu toe uh, nog niet geweldig. Uh, en Roda was ook heel zwak ja. in Rotterdam. Is, in, in Rotterdam zijn ze er ook wel heel goed in om, uh, iets, uh, om heel snel hoog uh, enthousiast te worden. Maar goed, het gaat beter dan verwacht. Ver maakt heel veel indruk. Mm -hmm. uh, als ze nu nog een spits erbij krijgen, die 13 of iemand anders. Ja, gewoon kijk, het is wel natuurlijk, ho hoeveel gaan ze worden? Ik ja. verwacht ze niet bij de eerste vijf, rond play-offs, dat moet nog wel kunnen. Dan zullen ze moeten hopen dat ze zich wel plaatsen voor Europees voetbal. En als ze mm -hmm. dat niet doen, omdat bijvoorbeeld uh, Utrecht of Vitesse of zo ja. uh, dat het toch iets sterker blijkt. En dan hebben ze natuurlijk al die vijf miljoen van ver laten liggen. Dus het is wel heel belangrijk dat ze zich voor Europees voetbal nu. Want als stel, het ver maakt het verschil tussen plek 11 en plek 8 mm -hmm. ofzo, uh, maar ze spelen geen Europees voetbal. Ja, dan heb je alsnog er eigenlijk niks aan gehad. Ja, en uh, um, over uh, Feyenoord gesproken, uh, het is wel knap wat Koeman doet, terwijl Mario Been zegt dat het niet kan. Nee, nou ja, oké, okay, maar ik ben, ik ben de, nogmaals, dus ik vind het iets te voorbarig om dat nu al te zeggen. Ik wil voorstellen heeft Feyenoord ook een paar goede wedstrijden mm -hmm. gespeeld en nogmaals de tegenstander ik bedoel Roda werd tegen Groningen ja. ook volledig overklast en tegen Feyenoord de, met name de backs waren echt onthutsend zwak nu Cabral heeft geweldige voetbal maar uh, ja. Cabral moet dat nu ook gewoon 34 wedstrijden gaan laten zien en de vraag is of dat kan dat mm -hmm. hoeft ook helemaal niet want hij is nog jong dus dat kan allemaal op termijn nog wel gaan komen mm -hmm. maar dan moet je dus niet nu of ook dat van hem gaan verwachten en als je dat dus niet van hem verwacht omdat hij nog zo jong is ja dan moet je ook concluderen dat als je gewoon plaatst voor de play-offs je het gewoon goed doet en niet omdat je nu twee wedstrijden hebt gewonnen. Dan kijk je echt naar de tegenstanders. Ja. Ik misschien zien als ze de Dwingend van Heerlijkheid uit gaan winnen. Als ze daar ook winnen, dan hebben ze 9.3 punten uit wedstrijden. Dan kun je naast ze gaan kijken van, dan moeten die play-offs echt een realistische optie worden. En over Ajax sproken. Ajax tegen VVV. VVV is ook onthutsend zwak, kan ik wel zeggen. Is erg zwak. Ik heb veilig van VVV tot nu toe gezien. Maar goed, 4-0 verliezen van Vitesse is natuurlijk niet heel erg sterk. Tegen Utrecht was een vrij... Ja, niet zeggen een duel, dat eerste duel uh, ja. van het seizoen. Ik moet zeggen, ik vind VVV wel sterker dan vorig seizoen. Meeuwers, Molhoek, mm -hmm. uh, goede aanwinst. Uh, er zijn een paar jonge Nigerianen erbij uiteraard. Ja. Die wel kunnen voetballen. Ik denk dat VVV zich wel gaat handhaven. Uh, rond, ja, ze komen nog 14, 15, mee. Maar het zou, mij als, het zou mij verbazen als die echt in degradatie nodig mm -hmm. komen. Want ik denk... Want een club als Excelsior echt Amerika zwakker is dan VGV. Maar verwacht je ook een grote uitslag van Ajax? Want dat verwacht ik wel persoonlijk een beetje. Ja, nou dat, dat, zou, dat zou kunnen. Maar goed, het is wel in Venlo. Uh, ja. Maar ja, ze hebben nu natuurlijk al twee keer het ding gewonnen. Ze hebben al uh, negen doelpunten gemaakt dit seizoen. Dus het zou heel goed kunnen hoor. Maar ik wil, als, als, als, het zou een tegenval het Ajax uh, daar punt laat liggen van Ajax. Mm -hmm. uh, maar goed, ja, dan wordt het misschien 1-3 of zo. Dat zou heel goed kunnen. Tot slot, we hebben nog een minuutje ongeveer. Um, Heel snel de Europa League, dat viel wel heel erg tegen gisteren. Ja, daarnaast de Champions League bleek toch echt een niveau minder dan met 2-2 ja. was echt een knap resultaat, maar zeker de eerste zelf een niveau minder. Mm -hmm. PSV en AZ waren allebei veel beter, veel meer kwaliteit van hun tegenstander. Mm -hmm. En als je dan verliest en met 0-0 gelijk speelt, dan geeft dat ja. te denken. Ze, hadden, ze hebben allebei zoveel beter materiaal, want dat, dat hadden ze allebei echt moeten winnen. En ze hadden in de volgende ronde in principe moeten staan en nu moeten ze nog vol aan het bak thuis. Ja. Ja, maar ook PSV, want als die, uh, die dat riet een scoort in Eindhoven, ja, dan moet je het normaal allemaal maar zien. Dus uh, mm -hmm. dat is vooral, hè. Je kan best een pit tegenstander hebben. En de duik geval, PSV nog zoekende. Mm -hmm. Dus dat kan allemaal wel. Dat is niet echt dus, Ik vond ongrutsend zwak en ook alles zoet. Ik heb het gisteren allemaal gezien. Vond ik ook niet ja. sterk. Ja, dat, uh, dat geeft u denk ik. bedanken. Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5.